het, het De politie in Utrecht heeft een man van 20 opgepakt voor een dodelijke mishandeling. Agenten vonden in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woonwijk een gewonde man die niet aanspreekbaar was. De man van 57 werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed kort daarna. Uit onderzoek kwam de 20-jarige man naar voren. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden. Een Servische minister heeft live op televisie een beroerte gekregen. Tijdens een interview werd hij onwel. Hij begon te kuchen en kwam niet meer uit zijn woorden. Daarna werd de uitzending afgebroken en werd de minister naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij een beroerte had. De Servische president Fuji smelt dat het inmiddels beter met hem gaat. Twee Japanse boksers zijn dit weekend overleden na hun gevechten in Tokio. De twee professionals vochten vorige week mee aan dezelfde wedstrijden... ieder tegen hun eigen tegenstander. Ze liepen beide zwaar hersenletsel op. De boksers waren allebei 28... en overleden dit weekend aan de gevolgen van het hersenletsel. Het is voor het eerst in de Japanse boksgeschiedenis dat dat gebeurt. Op een station in Duitsland... zijn honderden rivaliserende voetbalfans met elkaar in gevecht gegaan. De supporters van Hannover 96 en Rob essen maar op de weg terug naar wedstrijden van hun teams. Ze stapten uit de treinen en gooiden met flessen en stenen naar elkaar. Zo'n 500 man gingen met elkaar op de vuist. Fans gebruikten wapenstokken en pepperspray. De politie haalde de vechtende fans uiteindelijk uit elkaar. Vanwege de vechtpartij was het station urenlang dicht en vielen er treinen uit. Het weer landinwaarts vanmiddag stapelwolken. In het noordwesten volop zon. Het is daarbij 20 tot 27 graden. Morgen is het zonnig en warm en in het zuiden wordt het lokaal tropisch met 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Of pole position. You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 ZFM 106.9 FM started to grow. Read this card Of my own. Uh, yeah. uh, Threw some chords together. The combination D, E, m is who I am, it's yeah, what uh, I do. And I was gonna lay it down for you. I tried to focus my attention, but I feel so A, D, D. A -D, -D. Yeah. I need some help, some inspiration. But it's not coming easily. Oh. Trying to find the magic. Uh,